Hé, hey Frank. Zo vroeg al. Jouw dag is nog niet eens begonnen. Ik kan jullie toch niet alleen laten op konijnen in de dag? Frank, wat leuk. Ontbijt je mee. Frank is lui, egocentrisch, een snop. Hij heeft geen vrouw, geen gezin, niets. Kortom, mijn beste vriend. Frank weet hoe ik denk, wat ik op mijn brood lust. Hij weet dat ik niet alleen met Sharon, maar ook met Lies, Cindy en Dianne heb geneukt. Dat ik het, toen Carmen en ik nog niet zo lang iets hadden, nog steeds regelmatig met Maud deed omdat we veel hotelkamers hebben gedeeld, weet Frank ook wat voor geluid ik maak als ik klaar kom. Hoe is het gisteren gegaan? Ja, de tumor in uw linker mama is nu 13 bij 4 centimeter. Dat is in enkele maanden gegroeid. Zo groot als een courgette. Kan het niet gewoon worden weggehaald? Dat is nou, moet mijn borst er maar af. Ik weet niet wat ik hoor. dit gaat wel over haar handelsmerk, haar trots, haar... De tumor is te groot. Als we gaan snijden, lopen we de kans dat de tumor in het littekenweefsel van de afgezette borst komt... en dan zijn we nog verder van huis. Je bent 36, je een schat van een dochter, allebei een eigen zaak. Je leeft als god in Amsterdam, je barst van de vrienden, je doet alles wat in je opkomt... en nu zit je op Koninginnendag de hele ochtend over niks anders dan kanker te praten. Gelukkig ruik ik poep. Ik ga Luna boven even schone luier omdoen. Oh schatje, toch lief klein schatje van mij. Ik hou je goed vast, je hoeft niet bang te zijn. Ik blijf bij jou. Niet zo verbaasd kijken, kleintje. Papa, help maar wat. Stijn, ik ga zo. Ik wil eruit, ik wil me bezat, ik wil feesten, ik wil alles behalve de hele middag doorpraten over kanker. Jullie hebben echt geen zin om mee te gaan? Nee, echt niet, Frank. Carmen en ik zijn echt niet in de stemming om tussen huis house en de massa te gaan staan, hè, Karm? Of denk je nou dat je, er, dat je er even dus uit moet? Echt niet. Echt niet, Frank. Je kunt ook iets minder duidelijk laten merken dat je baalt, Stijn. Ik kan er ook niks aan doen dat ik kanker heb. Nee, en ik ook niet. Een uur later. Ze zit nog steeds maar wat te bladeren in haar VT wonen. Godverdomme, wat doen we hier godsnaam thuis? Schat, het is volgens mij echt beter als we iets gaan doen. Liefje, hier schieten we niks mee op. Laten we dan tenminste even met Luna naar het Vondelpark gaan. Oké. Okay. Dit is geen gewone ziekenhuissaal. Hier is een poging tot huiselijkheid gedaan. Tafels met tafelkleedje, een klein plantje erop. Verlept plantje. Jammer dat de patiënten wat uit de toon vallen. Ze hebben enorme pleisters op hun handen... waar doorzichtige snoertjes onder vandaan komen... die omhoog gaan naar een soort kapstok op wieltjes... waaraan zakjes met rode en doorzichtige vloeistof hangen. De vloeistof druppelt door de snoertjes naar beneden... en verdwijnt het lichaam in. Ik zie hier ook verder helemaal geen partners. Zo'n slecht vriendje ben ik blijkbaar niet. Hij probeert het infuus al steeds aan te prikken. Haar aderen schijnen niet erg gemakkelijk te zijn. Ja, doktertje... Dat is nog eens wat anders dan al die oude vellen, hè? alleen maar van dromen, sukkel. En ik ben haar man. Je bril beslaat er ook helemaal van, hè? komt door dat lekkere wijf waar jij steeds mis in prikt. Ja, gelukt. Dit is hem dus. De chemo. Wel stoer. Mijn eigen chemokar. Er komt al net geen rook vanaf. Het spul dat aan Carmens kapstok hangt, stroomt haar lichaam binnen. Dat spul gaat misschien de kanker aanvallen en mijn vrouw zeker kaal maken. Hallo, ik ben Gerda. Jullie zijn gezellig met z'n tweetjes gekomen? Ja, dat vonden we wel fijn. Hm. Dat vinden wij nog erger dan de chemo. Vind je het niet moeilijk dat je nu bij een psychotherapeut zit... om over een ziekte te praten waar je, ja, waar je toch misschien wel dood aan gaat? Deze Gerda kan met mij betreft de tering krijgen. Ach, dat bedenk je toch niet, hè, meid? Als je in de bloei van je leven bent. Gerda weet exact op welk knopje ze moet drukken. Ja, hoor. Daar komen de tranen alweer. We zijn de laatste weken van de helemaal in de hel beland. We hadden het zo leuk met z'n drietjes. We waren echt zo gelukkig. Er gaat geen minuut meer voorbij zonder dat ik eraan denk. Dat wist je niet, Stijn. Bij jou gaan hele uren voorbij zonder dat het door je hoofd spookt. Het grootste deel van de dag zelfs, als je op je werk bent, denk je er niet aan. En nou, je ging er gewoon vanuit dat het bij haar ook zo was. Is er, is er iets dat je de laatste dagen hebt gedaan... waarvan je merkt dat het je wel rust brengt. Als je met Luna speelt? Of, of er in bed legt? Dat helpt toch altijd wel? Nee. Nee, dan moet ik er alleen maar aan denken... dat ik dat kleintje misschien helemaal niet ga zien opgroeien. Wat, ben je toch een lomp, man. Hoe kun je zoiets doms zeggen? Afgelopen weekend... Ja, toen... als ik even in de tuin aan het werken... toen werd ik op zich wel rustig. Maar hm. ja, dan... Dan denk je zeker als ik die plantjes volgend jaar nog maar zie opkomen. Allee, jezus. De sluizen gaan nu helemaal open. Gerda ligt op ramkoers. Stijn, zeg eens eerlijk. Denk jij niet waar heb ik dit aan te danken? En nu ineens tranen met tuin te huilen. Egoïstische klootzak. Voel je je schuldig? Om, uh, omdat je het voor jezelf ook zo erg vindt? Een beetje wel, ja. Jij hoef je niet schuldig te voelen, Stijn. Voor jou is het misschien wel erger dan voor mij. Ben jij wel gezond? En dan zit juist straks thuis met een vrouw die alleen maar te janken. Ze is. Kale kop krijgt. Na twee weken kanker is onze psycho-emo-relationele status als vol. 1. Vrouw met kanker heeft schuldcomplex omdat ze dit haar man aan doet. 2. Man van vrouw met kanker heeft schuldcomplex omdat hij vindt dat hij te veel zelfmedelijden heeft. Moet niet gekker worden. Oh, het is echt veel te warm. Dat het jeukte ze gek. Waarom krijg je van? Zet hem dan af. Mout staat toch zo voor de deur met de kleine? Nou hè? Het is jouw huis. Iedereen moet er maar aan wennen. Zullen we mijn haar er dan maar helemaal afhalen? Zal ik het voor je doen? Durf. Zou je dat willen? Tuurlijk. Hoe kan ik dat in godsnaam doen? Kan iemand me dat vertellen? Alsjeblieft. Doe maar. Eerst met uh, tondeuzenstand en dan, dan scheren. Het moet wel glad zijn. Ik mag niet gaan kriebelen onder de buik. Daar gaan we dan, schat. Trouwens, Maud blijft toch niet zo lang. Ze gaat vanmiddag naar Beachpop. In Bloemendaal, weet je wel. Het begint vandaag weer. Oh, ik moet er niet aan denken. Ik wil ook niet dat jij gaat. Dan zit ik hier straks alleen met Luna. Nee, dat was ik ook niet van plan. Oké, okay, dat je het even weet. Ik zei toch al dat ik het niet van plan was. Oh, wat? Godverdomme karm, zet die pruik dan gewoon af. Nee, ik wil niet voor lul zitten, dus snap dat nou. Ah, dan moet je.